Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De baby die afgelopen maand zwaar gewond raakte door een val uit een raam in Den Haag is alsnog overleden. De moeder van het jongetje zit in voorarrest en is opgenomen in een psychiatrisch centrum. Ze wordt verdacht van doodslag. Het onderzoek naar wat er is gebeurd loopt nog. De Nederlandse justitie wil vaker particuliere DNA-databanken inzetten bij vastgelopen strafzaken. Het zijn banken waar mensen vrijwillig hun DNA afstaan als ze bijvoorbeeld op zoek zijn naar familie. In het buitenland worden deze databases al gebruikt, vertelt deze DNA-deskundige. Toen in 2018 de Amerikanen dat voor het eerst hebben gedaan en op die manier een van de grootste moordenaars uit de Naoorlogse geschiedenis hebben gevonden, ging natuurlijk in heel veel landen en ook in Europa mensen nadenken van ja, is dat ook iets om, eh, om hier uit te voeren? Maar voordat dat ook echt kan, moeten de mensen die in de databank staan... en de rechter toestemming geven. Bewoners van vier panden in Rotterdam die gisteren werden geëvacueerd... kunnen voorlopig niet naar huis. Het gebouw, in het gebouw waren gisteren werkzaamheden. Toen ging het mis. Een bewoner hoorde een knal en zag rook. De brandweer ontdekte vervolgens dat het gebouw op instorten staat. De gemeente Utrecht gaat de loslopende kippen in de wijk Zuilen allemaal verhuizen. De zwerfkippen lopen al jaren in en rond het Julianapark. Sommige buurtbewoners vinden het prachtig. Hij is gewoon prachtig en als je tegen hem praat... Dat je ook wel echt ziet dat hij naar je luistert. Maar er zijn ook veel klachten over. Hanen die zo... Kijk, dit geluid, daar worden mensen wakker van. Ja, een paar jaar geleden werden er al veel hanen en kippen weggebracht naar een opvang in Drenthe... omdat er veel overlast was van de dieren. Nu gaan alle kippen die kant op, zegt de gemeente. Vanwege de vogelgriep bestaat de kans dat de kippen besmet raken. En dan moeten alle vogels in het park geruimd worden. Dat wil Utrecht voorkomen. Het weer hier en daar een bui en dat gaat tot diep in de nacht door. Het koelt vannacht af naar 2 tot 5 graden. Morgen kan er natte sneeuw zijn, dan wordt het zo'n 4 graden. ZFM, Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in Noord-Holland, die staat op de N247, Amsterdam richting Hoorn. Tussen het schouw en broek in Waterland staat een file van 3 kilometer en de vertraging is een kleine 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat waren ze, de Dirty Colors. En iedereen denkt, die naam hebben we toch wel eens eerder gehoord in dit programma. Jazeker, ze waren in 2014 ooit te gast. En ik kan me nog herinneren dat er een van die drummers, die keerde hier een stoel om. En die ging daar gewoon een beetje op zitten drummen. En dat was het verhaal wat ik van de Dirty Colors nog weet. Maar ze maakten toen ook al hele leuke muziek. En dat doen ze vandaag de dag weer uh, ook. Want uh, ik kreeg dit aangereikt. Het nummer dat heet Do You Mind? En ik zat hier mijn oude bestanden te kijken. En die ding vrek. Dat nummer dat hebben ze in 2014 ook al uh, uitgebracht. Uh, maar ze hebben hem, denk ik, uh, opnieuw gemasterd. En uh, ja, min of meer hebben ze hem uh, even opnieuw uh, bespeeld. En uh, noem maar op. En die single die komt morgen uit. Uh, dan de 2023 versie. Dus dat uh, is het uh, verhaal. Want deze mannen, de Dirty Colors. En ze komen uit de buurt van Tiel. Wie dat niet is, uh, dan gaan we even een mooi bruggetje maken. In de richting van ons gast van vanavond. Want uh, die komt gewoon uit, uh, uit deze provincie. Uit Alkmaar. En dat is Ranja. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Maar uh, je echte naam is Arjan. Ja, dat klopt. Ja, uh, even, ja, ben ik altijd weer zo, zo flauw. Want ik heb hem eigenlijk ook min of meer een beetje gebruikt in... Uh, in 3 uh, uh, voor 12 uh, stukje had ik hem ja. ook meegenomen. Uh, het is zeker geen Granja met een rietje van uh, Johnny Lyon. Uh, nee, nee, nee. Het is, ook, uh, het is wat minder zoet. En hoe ben je aan die naam gekomen eigenlijk? Want het dat is, is ook meteen uh, de vraag. Want hoe, hoe kom je er uh, het, is, uh, het is eigenlijk heel simpel een anagram van mijn voornaam. Ik ah, vind Arjan Tommy. een erg leuke naam, uh, maar niet als artiestennaam. Ik zocht wat, iets wat beklijft en iets wat. Wat, uh, wat een beetje bij mensen blijft hangen. En Aranja ja. nou, heb ik altijd een interessante naam gevonden. Ja. Uh, ik heb wel de J en een Y veranderd. Omdat je dan net weer wat onderscheid maakt. En anders misschien problemen met uh, het drankje krijgt. Ja, precies. Want je wil natuurlijk wel gevonden ik worden, ik op wel het wel wereld, worden op het wereldwijde web in ieder geval. Dat is één. En twee, dan is meteen de, de, de vraag: want ben je al een lange tijd bezig met muziek? Ja, ik ben best wel lang bezig met muziek. Maar wat ik nu maak is nieuw. En ja. daarom vind ik het leuk om dit hier ook te laten horen straks. Ja. De, ik heb heel lang in bands gespeeld. Als gitarist, als zanger. Ja. Uh, met name in de Delta Blueshoek. Ja. Uh, echt geprobeerd uh, oude bluesstijlen na te spelen. En uh, ja, daar gewoon uh, feesten en partijen, kroegjes af. Tot ik dat op een gegeven moment uh, met corona, ja, viel dat eigenlijk weg. En toen dacht ik, ja, nu ben ik misschien ook wel een beetje klaar daarmee En toen ben ik mijn eigen liedjes weer eens op gaan zoeken. Ja. Ik heb altijd eigen liedjes gemaakt. En... Met advies van een aantal mooie mensen heb ik dat steeds meer uh, ja, naar een ander niveau kunnen schoppen. Dus, uh, ja, nou, dus uh, het uh, verhaal uh, corona heeft voor jou dus eigenlijk wel best wel een positieve uitwerking gekregen. Ja, en ik denk dat dat niet te onderschat is hoe dat iedereen een beetje in de aan het denken heeft gezet. Hè? Van je, soms doe je dingen op automatisme. Hè? Die, die bluesband die ik dan had, die bestond op een gegeven moment al twaalf jaar. Dat is, dat is prachtig hè? Dat, het, dat het kan. Uh, maar goed, er waren eigenlijk al wat spanningjes binnen die band. Dus dan maak je op een gegeven moment een besluit om daar niet meer verder te gaan. Maar ja, wat dan? Je zit thuis, je hebt je gitaar op schoot. Wat gebeurt er? Je gaat toch maar weer uh, zoeken naar die creatieve uitdagingen. Mm. En uh, ik heb daar in ieder geval heel veel van gehad. Er zijn heel veel nieuwe nummers uit voortgekomen uit die periode. En je gaat op een andere manier praten met mensen als je zegt: van, Nou, ik wil zelf creëren. in plaats van dat je uh, oude muziek namaakt. Dat is een andere, uh, andere tak van sport, zeg maar. Dus ineens ga je andere mensen opzoeken die je kunnen helpen bij het proces en liedjes kunnen maken met jou. Je keertje kunnen kijken naar hoe je je akkoorden neerzet enzovoort. enzovoort. Ja. En nu zijn we hier. Ja, en die mensen heb je ook uh, gevonden. Hè? Uh, die, ja. uh, die wat uh, voor jou uh, betekenen in dat opzicht. Uh, op ja. uh, nou, nou is ook de Alkmaarse muziekscene toch redelijk uh, klein. Heb ik een beetje het idee. Want uh, het is toch wel een beetje... Uh, ze kennen elkaar We wel. Ze kennen wel. elkaar wel redelijk. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik, heb, uh, ik heb hulp gehad van een aantal muzikanten uh, direct uit de regio. Mm -hmm. uh, Marcel Keizer, uh, drummer en producer. en begenadigde uh, componist heeft me goed geholpen. Ja. Uh, met stappen. Helm Botman heb ik veel meegesproken. Uh, Peter van Vleut heb ik veel meegesproken. Ton ja. Nieuwenhuizen met zijn studio in Bergen heeft uh, ja. mijn EP geproduceerd. Aha. Dus ja, dat, ik ben ontzettend uh, verwend met uh, de muzikale contacten. Ja, ja er, er komt wel wat uh, vandaan. Ik was er nog, uh, ja, Sterre Weldering is er Eye Closer is er een. Ja. Three Point Landing is er een, Maar er is er nog een. Uh, dat is ook een, uh, ja, daar zit, daar zitten, het is een half Amsterdamse, maar ook een half Alkmaarse band. Black Operator. Heb je daar ook wel eens voor gehoord? Nee, die is nieuw voor mij. Nee, dat is, uh, nou goed, die ga ik uh, proberen zo direct in het uh, volgende uur uh, even te laten horen. 3-Point uh, Landing is spel geweest. Uh, vorig jaar uh, zijn ze gewoon uh, ja. geweest. Uh, en dat had alles uh, te maken met shadow work die ze toen hadden uitgebracht. Uh, dan uh, neem ik aan dat jij uh, er wel wat van, uh, van weet, van 3-Point Landing. Ja, ja, ja. Ik, ben, uh, ik ben fan. Jij bent fan. <laughs> Wij ook. Ik denk dat iedereen heel snel fan wordt van 3-Point Landing. Ja. Uh, goede uitstraling, lekker uh, jonge, goede, frisse energie. Hmm. Ik ben blij dat de zangeres weer kan zingen. Ze had last van de stem. Met, met corona heeft ze, ja, nou nee goed, probleempjes gehad. Ja. Dus ik ben heel blij met Alkmaars eigen festival recent in Alkmaar. Daar was jij ook bij, hè? Daar was ik ook bij heb gespeeld. Ja. Maar ja. dan speelde zij ook. En dat was voor het eerst weer dat ik hun dat ook ik weer op het podium zag. Dus ja. daar werd ik heel gelukkig van. Dan gaan wij uh, iets laten horen van Three 3Point-lening. Hier is Gleaming Eyes. versus 12. Up, slowly falling behind. For me Can't care less Yeah, you used to see ...die hem uitgebracht, deze Joost Lamiris... ...met een uh, clip ook nog... ...en uh, het nummer heet uh, Remember... ...en het uh, gaat eigenlijk... ...een beetje over de, de toxische relaties... ...en de gevolgen daarvan, want... ...dat uh, is toch wel een beetje de rode draad... Uh, ...van de laatste uh, paar singles... ...die hij heeft uitgebracht. Uh, en daarvoor uh, was het 3-point uh, Landing ...uit maar met uh, Gleaming Eyes... Een dame uh, waar ik op een gegeven moment uh, tegen aanliep... als het ging om de releases die op de sociale media worden gepresenteerd... van wil je daar naartoe of weet ik allemaal wat... een EP-release show in de Cinetol uh, dat uh, zal dan in mijn gaan plaatsvinden... is van Cassandra Onk. En Cassandra Onk komt uit Arnhem. Uh, maar ze gaat een EP uh, uitbrengen. Dat zal toch vrij snel uh, gebeuren, want het is volgens mij... Uh, aankomende week uh, dat dat uh, gebeurt. En ik was al meteen nieuwsgierig. Want dan denk ik, ja, dat wil ik dan ook even weten. Van, hoe zit dat dan? Maar uh, ze had dan uh, net een single uitgebracht. En die single die vormt dan ook uh, de aanleiding van uh, de EP... Uh, die uh, uh, binnenkort uh, te zien uh, zal zijn. Want die uh, EP die gaat ze presenteren in de Luxor in Arnhem. Want daar komt ze vandaan. Deze Cassandra -onk. En dat uh, nummer dat heet Niet meer terug Er ligt schoonheid in de pijn, die we niet kunnen verdragen. Omdat ze glimt en steekt, en zonder het te vragen. Ik gooi tijd in de versnelling, op mijn meest donkere dagen. Vind mezelf terug in flashbacks, waarin wij elkaar nog zagen. Waarin jij me nog omarmde, voel me steeds vaker verland. Nu je hier niet meer bent en het schip weer is gestrand. Ik wist het al meteen, ik ga niet duwen van de kant. Afgelopen is het over tijd tot ik me al. Wat er nog niet is, misschien kan het nog komen Vind het eng om nog te hopen, ik ben bang voor het bedrog Heb gezien hoe alles afloopt, iets gezien dat ik niet zocht De regels van de game fokt op, vraag me af wie heeft je rug Als alles gereset wordt, wie haalt je dan weer terug Ooit komt het bij jou, ik zie dat het thuis er is, misschien ver van je huis is. Maar vergis je niet, want ooit komt het bij jou, ik zie dat het thuis er is, misschien ver van je huis Die, die waren wel veelvuldig in het nieuws geweest de afgelopen tijd. Als het gaat om bijvoorbeeld het Noorderlicht. Er zijn best wel wat foto's van gemaakt. Ze zitten een beetje in zo'n wattengroepje bij Ameland en zijn ook. Nou, die foto's die logen er niet om in ieder geval. Wolf en Moon die hadden het erover. Doe een Nova Star. Daarvoor hoorde je Cassandra Onk. Met niet meer terug. Tweede interview van, van vandaag. Is van Catharina Rodriguez, want die hebben we aan de telefoon. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, want uh, jij hebt een tijdje terug een single uitgebracht. Uh, yes, dat klopt helemaal. Nou ja, um, LA. Um, ja. Wat heb jij met LA? <laughs> nou, sinds gevaar, ik denk misschien heel cliché en gek allemaal, maar sinds van dacht ik van ja, ik. Ja, ik vind acteren en zingen heel erg leuk en dat altijd leuk gevonden. Ik was altijd op het podium te vinden bij mijn kinderopvang. Hm? En ik dacht, toen ik series keek op tv van mensen uit Amerika, dacht ik ja, dit is mijn plek, dit wil ik doen. Dit is wat mijn hart zegt, dus ik voelde me eigenlijk altijd heel erg getrokken tot Amerika. Dus vandaar heet die LA. Hm. Uh, Amerika. Heb je, dan ook zo, ja. heb je dan ook echt iets met het lat? Nou, ik ben er nooit geweest, maar ik voel gewoon echt zo'n aantrekkingskracht. En dat ik, ik ga er zeker een keer naartoe. Dus ja, het is, het is gewoon mijn dronkaki. Ja. Um, nou, is het ook zo? Je bent uh, uh, ja, een tijdje op uh, bezig in de muziek, denk ik. Of zie yeah. ik dat verkeerd? Ja, ja. Want, want uh, hoe ben jij uh, met muziek, uh, uh, ja, hoe ben je muziek gaan uh, maken? Nou ja, in 2018. Um... Ja, ik een de buurvrouw destijds die tegen mij zei van, ja, je kan echt goed zingen, je moet er wat mee doen. We hebben binnenkort, is er een zangwedstrijd um, een in Almere, waar ik dus woon. Ja. En toen zei ze van, uh, ja, doe gewoon lekker mee. En toen dacht ik echt van, ben je gek? Ik heb dat nooit gedaan en nog gelijk van het publiek en, en. en, en ik, ja, ik heb geen zandles of zo gehad. Dus dat is niet gewoon meedoen. Nou, ja. Uiteindelijk heb ik, na heel lang tijd heb ik het overrode om mee te doen. Ja. En zo is het bolletje gaan rollen. Ik ben in contact gekomen met de juiste mensen... in de, in de industrie. En gewoon ook heel veel zelf... contact gaan leggen met mensen uit de industrie. Ja. En uh, ja, gewoon, gewoon durven. Dat is echt de key. Ja, um, hoe zit het dan met jou? Want als je op een gegeven moment... Uh, wat, uh, wat je net vertelt, dan uh, heb ik ook een beetje... die idee van... Ja, dus je, uh, dan, dan giert er, uh, het nodige door je lijf heen. En dan denk je, oh, nu moet ik echt uh, wat, uh, wat laten zien. En uh, hoe, hoe ga je daar dan mee om? Want... Oh, toen bij uh, Invers Achter bedoel je? Ja, ja we, uh, hè, dat je dat, dat uh, gevraagd wordt om een uh, uh, Dat iemand ja. zegt uh, tegen jou, van, je hebt talent en noem maar op. En, je gaat, en, en dan word je, ga je dat doen. Uh, want dan ja. kan ik me daar iets bij voorstellen. Dat je daar op een gegeven moment denkt van... Wow, uh, ben ik daar wel eigenlijk aan toe? Ja, nou ik had dus meegedaan in die wedstrijd, kreeg ik ook zangles ervan uiteindelijk. Mm -hmm. Toen zeiden ze, nou wij kunnen het je wel aanbieden. En dat vond ik helemaal top. Daar heb ik ook een aantal jaar gezeten. ja. Nu zit ik op een andere zangles. Ja. Maar uh, ja, het was inderdaad super spannend. Maar ik deed het wel gewoon even. Dus dat was wel, uh, ja, ik weet niet hoe, maar I did it. Dus ja. Yeah. Um, heb jij altijd uh, een beetje dit soort muziek uh, leuk gevonden? En uh, heeft dat ook je aantrekkingskracht uh, uh, gehad om dat, uh, om dat uh, te, te doen op deze manier? Ja, ik voel me altijd eigenlijk al aangetrokken tot pop heel erg. Nou heb ik, ben ik wel zelf op pop urban. Mm -hmm. Daar ben ik eigenlijk ook wel tot aangetrokken, maar vooral... Ja, de pop, daar luister ik altijd al naar, met kleine klein Dat trok me altijd heel erg. Dus uh -huh. ik wist dat ik daar iets in mee verder wou doen. Uh -huh. En toen heb ik daarna ook wat urban toegevoegd, omdat dat bij latere leeftijd zeg maar uh, ja, dat ik dat leuker begon te vonden. Dus ik dacht, nou, nah, dan ga ik een pony maken. Ja. Um... Nou is LA wel pop, dus niet urban. Maar in mijn meeste liedjes trek ik ook wel een beetje de urban kant erin. Ja, oké. Okay. Dus, dus, uh, uh, maar heb jij dan ook uh, ja, voorbeelden? Van, dat, ja, ja, van, urban, want als je urban noemt, dan uh, denk ik... Ah, ja, het is, een beetje ja, het is een, beetje, een beetje, ja, hoe zeg je dat, een beetje hip-hop, RB. maar dan een beetje van tegenwoordig. Dus niet die RB soul ja. maar hoe het een beetje tegenwoordig uh, in de muziek uh, gaat, bijvoorbeeld Jade Lauren of Delany, dat een beetje. ja. Um, nou ja, goed. Is, uh, je hebt nu L.A. uitgebracht. Uh, ja. Yeah. Uh, wat, uh, wat, uh, wat is de volgende stap? Want, uh, want ja, je, je wil natuurlijk uh, dat, uh, dat je meer... Uh, uh, ja, uh, ja? Of, of... ja weet je weet um, Nou heb ik ook uh, contact met een radio uit Amerika zelf, wat yeah. echt heel tof is. Ik voel mijn zo... Zo honored gewoon. Ja. Um, en daar krijg ik als het goed is binnenkort ook een review um, bij telefonisch. Ja. Uh, dat, nou, dat is al sowieso heel kloof. Ja. Um, en verder, ja, gewoon muziek blijven maken, vooral. Want ik heb ook een tijdje stilgelegen. Mm -hmm. Omdat het, ja, het klinkt misschien ook een beetje gek, maar ja, ik, ja, ik weet niet. Maar zeg maar, muziek. Als je het niet zelf kan produceren, dan is het duur. Voornamelijk kan het duur zijn. Ja. Dus daar, daarom lag het stil. Ja. Uh, maar ik wil dat gewoon weer proberen op te pakken om zoveel mogelijk actief te blijven. Um, en verder ja, ik heb me ook aangemeld voor popronden. Dus daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar hoe dat zal aflopen. Ja. Dus uh, ja, ik heb wel uh, je bent, leuke vooruitzichten. Ja, je, je, je zit in ieder geval niet uh, stil in, de, in dat opzicht. Nee. Dus, uh, dus het is wel zo dat je, dat je er uh, ook uh, wel mee bezig bent. Ja. Oké. Okay. Um, ja, um, L.A., waar, waar, waar gaat het eigenlijk over? Nou, het gaat eigenlijk over ja, mijn, dat ik, dat ik dus daar naartoe wil, naar, um, naar Amerika, specifiek naar L.A. Mm. En dat ik daar eigenlijk mijn droom verder wil waarmaken als een zangeres. Dus dat ik daar ook echt mijn carrière verder wil gaan doen. Ja. Yeah. En um, zodra ik, zeg maar, klaar ervoor ben. Dat zeg ik ook in dat liedje. Once I'm grown, I wanna move. Mm. To LA once I improve. Als ik denk van, ja, dit is de tijd. En, en um, ja verder is het eigenlijk gewoon... Ja, hoe, ja, eigenlijk dat eigenlijk. En ook hoe ik mensen wil helpen. Dat zeg ik ook in dat nummer. Ja. Yeah. Uh, helpen, uh, in de zin van, en nooit je dromen opgeven, ja. zoiets? Nou, ja, ook. Maar ja. ook mensen helpen die het nodig hebben. Ik heb uh, de tekst, hmm. um, even denk ik, moet ik ook even terugdenken, oh, jeetje, mijn eigen liedje. Help others feeling less alone, Because that's what I do it for. Ja. Dus zeg maar mensen die echt muziek nodig hebben, zodat ze zich gehoord voelen, minder alleen voelen. Hmm. Dus niet per se met dat nummer, maar ook andere nummers die het maken, bijvoorbeeld. Aha. D dat ja. Dat is het dus. Ja. Um, waar ben je te vinden op het wereldwijde web? Ja, um, ik ben op Instagram te vinden onder Catharina Rodriguez. Uh -huh. Nou is het niet de makkelijkste naam. Ja. Um, het ik... is c Ja? Yeah. Ja, ik weet niet wat er gebeurt, maar je zit op knopjes te drukken... en dan hoor ik uh, van alles er nog wat uh, er door Maar ga door. Oh, oh ja. excuus. Ja, ja, dan is het mijn oor verschijnen <laughs> ja. Nee, maar... Um, ja, Instagram, Catharina Rodriguez, dus met een uh, C, mijn voornaam. Ja. En uh, geen H, dus, dus gewoon C-A-T-A-R-I-N-A, -A en dan Rodriguez met een G-U-E-S. Ja. En ook op Spotify precies hetzelfde, Catharina Rodriguez. En op YouTube ook precies hetzelfde, Catharina Rodriguez. Dus ja. Eigenlijk wel. Ja. Nou, dan gaan we hem maar even laten horen. Hier is Catharina uh, Rodriguez met L.A. En je hebt er net uh, kunnen horen het nummer dat heet LA. Uh, het, het moment is uh, daar, want uh, we gaan uh, live wat horen van Rania. Want dat, uh, dat zit eraan te komen. De uh, French We Are heet uh, de EP. En daar begint hij ook mee: met de French We Are. Klopt. Helemaal goed. Dankjewel. Hmm. The dark i flew in when the news came tubes and wires went in when the lights went out i helped you to your feet i walked you by your bedside said all would be fine after the pain wore off and you crawled back to life and talked of brighter futures hallucinating sounds rescued from a grave You knew I was tough, you knew you took a beating Yet I cast heavy odds, you could still believe But I was not surprised, not surprised at all We are the friends, we are, we are the friends, we are my tempo meet me in the ways i feel most secure negotiate my fear and dial back my anger and be the comfort zone i may just have love. i won't flinch or hide explain the situation It would be okay and I won't be surprised not surprised at all we are the Like i had hoped this leaves me with the fear that friends aren't for forever and some will heed that call while some others won't how difficult it is to deal with expectations how difficult it is to deal with half. I all. De eerste, het titelnummer natuurlijk van uh, de EP. Uh, ik heb even er nog bij gezocht op uh, 3 voor 12. Maar uh, ja, drie stuks staan er op de EP. Uh, maar we gaan het straks hebben of er uh, natuurlijk nog meer aankomt. In ieder geval voor vanavond wel, want uh, het tweede nummer uh, gaat hij nu spelen. En dat is, als ik het goed heb begrepen, Mistaken in You. Mistaken in You. Yes. just knew that they were the one. It happened to us when you entered my kingdom, the black tomb. led to believe answers would follow, once love took a hold, our lives would renew, but what happened is sad, is our love took a tumble, We gaan zo dadelijk natuurlijk in het volgende uur nog even verder met hem praten... onder andere over het materiaal wat er dus nog aan zit te komen. Want ja, daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. Maar zover is het nog niet. We hebben natuurlijk ook nog muziek klaarstaan. Bijvoorbeeld dit van Tara Pasveer. Wat is dat? Nou, luister zelf maar en geef dan het oordeel. Dit komt van een EP die ze niet zo lang geleden heeft uitgebracht. Het nummer het heet Glass. Move your body, move your feet, hands in the air. When I see sound, when I see sound, hands in the air. When I see sound, it's more than a feeling that moves me around. All I need is you. When I see sound, I want to fly so high. Ik heb een beetje zo'n wrakke uh, koptelefoon. En nu zie ik dat ik in één keer 12 seconden heb. Dat is altijd heel, heel erg leuk. Um, uh, drie nummers uh, die ik even achter elkaar heb uh, laten horen. Tara Pasveer met glas. Nou, dat uh, hoeft er niet verder meer geïntroduceerd te worden. Want uh, het geluid uh, sprak daar voor zich. Daarachter Jong Louis met uh, Spasmatic en Als ik rook en het dance-nummer wat je net hebt uh, kunnen horen. Dat is afkomstig van Synergy. Dat is een DJ-producer uit uh, Engeland, het Verenigd Koninkrijk. En Pien had daar de tekst bij geschreven. Het uh, oorspronkelijke verhaal was uh, dat zij op een gegeven moment uh, dacht van ik uh, wil van Mascara Tears een remix maken. Maar toen zei Synergy, nou wat moet, moet ik daar nou mee? Uh, misschien is het beter om dan toch uh, gewoon een, uh, een eigen uh, materiaal daarvan te maken. En dat is toen gebeurd. En vervolgens is dat uh, toch aardig uh, meegenomen... door de regionale BBC-stations uh, in het Noordoosten al daar. En die song is dus daar al een paar keer uh, te horen geweest. Sterker nog, ook hier in de dagprogramming bij deze omroep... is die al te horen geweest. Uh, wie dat nog niet is... Maar daar zou zomaar verandering in kunnen komen, is deze Berenice van Leer. Inderdaad, de dochter van Thijs. En zij heeft op 5 februari het album uitgebracht: From Silence. En daar staat dit hele mooie nummer op: Homebound. Blown away by every mistake I made. What feels right today? What is right? What is left? Left alone to refresh and all my own shit. Too close, too soon, too big to blow. Give it all up for just a thrill of it. That's right.